Misha vissen. Misha, goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, uh, Was jij uh, overdonderd? Of ben jij overdonderd geweest door Bikwik? <laughs> ja. Hey, uh, kijk, ik denk dat ze het twee, twee, drie weken geleden uh, opbelden. Ja. En uh, ja, als, als, als Bikwik belt voor de hoofdtrainerschap, en, en toen waren er we dan wel meer uh, gegadigd, hoor. Maar uh, ja, dan, dan ben je een gigantisch trots. Ja, ja. Bikwik is een, uh, een geweldige vereniging met, landelijk, uh, met landelijke uitstraling. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, ik, ik ben een, ik ben een uh, jonge trainer. En als uh, Bikwik dan belt uh, nogmaals voor de hoofdtrainerschap, dan maak je dat wel heel erg trots. Ja, je zit uh, op dit moment nog bij ICV, bij de beloftes ja. jeugdtrainer het het is het tweede elftal. Ja, nou, het tweede ja, maar... elftal is bij ons uh, ja, dat zien we als een belofte type. ja ja ja, ja, ja, ja. Uh, ik, nou, ga, ik mag aannemen nemen dat ik, dat uh, Dick O zeggen jouw geweld heeft dus ja dat ja, klopt, ja inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. moest je al lang nadenken Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee? Nee, toen, toen, uh, toen Dick belde, ja. toen, uh, toen vroeg hij of ik, uh, ja, of ik vrij was voor het, uh, voor het volgende seizoen. Ja, ja. En uh, nou, ja, dat, was het, uh, dat was het geval. En uh, toen heeft Dick mij uitgenodigd voor een, uh, voor een gesprek. Uh -huh. Met nog andere bestuursleden erbij. En uh, nee, die, die afspraak die, uh, die was snel gemaakt, absoluut. Ja, ja. Als je terugkijkt naar de periode van acv en, ja. en, en, en en nu naar Be Quick. Het is een hele entourage, hè? het is heel anders, Biekwik. Ja, goed, dat vind ik het wel vergelijkbare clubs. Uh, alle, alle, ja, ACV is ook een, uh, ja, een, een top-amateurclub mm. en zo zie ik Bikwik ook. Mm. Uh, het zijn alle twee traditierijke uh, verenigingen. Uh, ook twee verenigingen met normen en hoog in het uh, nou, dat, dat Vaandel. Dat vind ik belangrijk. En, uh, ja, goed, zeker. Het is, een, het, het is een hele andere vereniging, maar ik zie toch ook wel heel veel overeenkomsten. Ja, ja. Bisa, René, René hier, goedenavond. Uh, Goeiedag. Ai, um, nou, zocht ACV ook een nieuwe trainer. Ben je daar ook nog voor in de running geweest? Uh, nou, nee, dat is eigenlijk nooit, uh, nooit concreet geworden. Nee, dat is, uh, ook nou goed, ACV die had een uh, hele andere profielschets uh, opgesteld. En die er die toch wel een, een, een, een trainer die zijn sporen heeft verdiend in het topamateurvoetbal. En wie uh, daar daarentegen, zocht een, een jonge, ambitieuze trainer. En die wens had de spelersgroep ook uitgesproken. Ja. Dus uh, nee, zo, zo zit het. Ja. Ja. En ja, vond je dat niet jammer? Of, of, of had je zoiets dus van ja goed, dat, dat gebeurt, ze zoeken ervaringen. dat heb ik nu helemaal niet. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik werk met, uh, in nou uh, zeven seizoenen uh, met heel veel plezier uh, ja. bij, uh, bij ACV. En uh, het, is, uh, het is ook volgens mij goed uh, voor de ontwikkeling. Uh, uh, als je een jong ambitieuze trainer bent, dan is het ook goed om... Uh, ook als we bij een andere vereniging ja. te kijken. En uh, nou moet ik wel zeggen dat uh, Biekwik, uh, dat ik daar altijd al uh, goede contacten uh, mee had. Ik mocht, uh, uh, mocht er uh, altijd ja, graag, uh, graag komen. Het ja. is ook niet de eerste keer uh, dat, ze, dat ze gebeld hebben. Hè. De andere keer was het dan wel niet voor het uh, hoofdtrainerschap maar ik heb vaker contact met Bikwik gehad. Ja. Uh, dus. Uh, heb jij ook? Nee, hartstikke, ja. hartstikke blij. Ja. Ja. Heb je ook nog contact gehad met het nu nog zittende hoofdtrainer? Met, uh, met Marcel. Ja? Ja. ja. ja. ja. Nou, ik, heb, uh, ik heb in het verleden heb ik al meerdere keren met, uh, met Marcel over het uh, over voetbalspelletje gesproken. En uh, nee, ik heb. Kijk, uh, uh, Marcel en ik zijn alle twee voetballiefhebbers. Mm -hmm. En dan kom je elkaar regelmatig uh, tegen langs, uh, langs de voetbalvelden. En uh, nee, uh, wij hebben uh, wel alles met elkaar gesproken, inderdaad. Ja, Kevin Walden je wordt je assistent erbij. Ja. He? Johan ja. Tukken blijft keeper trainen. Daar heb je ja. ook mee gesproken met, met deze heren. Nou, met, uh, met Johan, die, uh, Johan die ken ik. Daar heb ik uh, in het verleden uh, mee uh, samengewerkt uh, voor de KNVB. Mm -hmm. Uh, dus daar, daar heb ik via de mail nog even contact mee gehad met Johan. Met Kevin heb ik, uh, heb ik een heel goed, uh, heel goed gesprek gehad. Ja. En wij hebben, uh, we hebben, uh, wij hebben een hele tijd met elkaar uh, gesproken. Er uh, ja, was echt een klik met, uh, met, met Kevin. En, uh, we zien er alle twee gigantisch zitten om, uh, ja, om er uh, wat moois van te maken bij Wikwik. Ja. Kijk eens, nou, we eens even vooruit. Wikwik staat er heel goed voor. Uh, ja. ...veronderstel dat ze naar die topklasse gaan promoveren. Je, hè? Ja. ja, dat is. En op jouw leeftijd, een 26-jarige leeftijd, en dan met die, met die proef naar die topklasse. Dat lijkt me zo'n grote uitdaging voor jou. Hè? Je hebt een contract getekend voor één jaar? Ja, Ja. Er ja, is een optie van ja, nog. Een. een contract moet nog getekend worden. Ja, maar we ja. zijn er, uh, we zijn er mondeling al uit. En, uh, ja, het, het zal geweldig zijn als Bikwik naar de topklasse gaat. Ik bedoel, ze, ja, ze hikken er al een tijdje tegenaan. En uh, Marcel ja. die. Uh, ja, die, die doet al jarenlang uh, verricht die hartstikke goed werk uh, bij uh, Bik. En ja. ik hoop, uh, ik hoop voor, uh, voor, voor de ploeg die hier nu staat. En uh, voor Marcel en alle mensen bij uh, Bikik hoop ik gewoon dat ze dit seizoen licht die stap uh, kunnen maken. En dat ja. maakt het uh, voor ons volgend jaar uh, ja, een misschien nog wel grotere uitdaging. Dus moet jij gaat op zoek naar nieuwe spelers bij Bikwik? nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. nee. Nee, nee ja? goed, ik, ik, ken, ik ken de spelersgroep van nu. En uh, mocht de spelersgroep intact blijven, ja. dan, uh, dan, uh, dan uh, zal dat hartstikke uh, mooi zijn. Ja, ja. En je, weet, je weet natuurlijk nooit wat, er, uh, uh, uh, uh, wat voor jongens zich nog uh, aanmelden. Ik bedoel, die Quik is natuurlijk ook een vereniging met veel aantrekkingskracht op, uh, op talentvolle uh, voetballers uit, uh, uit de regio. Mm -hmm. uh, dus uh, goed, dat, uh, dat zien we tegen die tijd allemaal wel. Mag ik jou... Uh... Bedanken voor die telefoontje en heel veel succes wensen bij Bikwik. Ja, heel erg, heel erg bedankt. En wij zien elkaar zeker bij Big in het nieuwe seizoen. Wij, wij spreken elkaar weer en een hele fijne avond. Dankjewel, Michel. Oké, tot Hoi, hoi.